Shell denkt dat de gelekte olie op de Noordzee op natuurlijke wijze oplost... en de Schotse kust niet zal bereiken. Zo'n 180 kilometer voor de kust bij Aberdeen... zijn volgens het olieconcern olielaagjes gevonden... over een oppervlakte van 31 bij 4 kilometer. Maar volgens Shell is er maar op zeer beperkte schaal vervuiling. Het olielek werd woensdag ontdekt onder een platform op de Noordzee. Het is vanwege de weersomstandigheden nog niet gelukt het gat te dichten. De toevoer naar het lek is volgens Shell wel stilgelegd... zodat er geen olie meer de zee instroomt. Somalië wil dat er speciale troepen komen... die voedselkonvooien en voedselkampen beschermen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering... nog steeds niet veilig voor konvooien. Ondanks de terugtrekking van militanten van terreurorganisatie Al-Shabaab. In sommige delen van de stad worden nog steeds rebellen gezien. Ook al is er een grote vredesmacht van de Afrikaanse Unie actief...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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9703. In het eerste weekend van de competitie haalden vijf clubs de volle winst. Morgen zijn er nog hooguit drie over, want er is vanavond om kwart voor negen feyenoord roda. En om kwart voor zeven is al begonnen Twente tegen AZ. was tegen zit erbij en kijkt ernaar. Het is al 1-0 voor Twente. De goal van wie anders dan Mark Janko. Al na drie minuten vrij schop van Twente vanaf de linkerkant van het veld. Bij de tweede paal staat Janko. En ja, waarom zou je die nou in de gaten houden? Want die heeft dit seizoen pas een paar gemaakt. En elke bal die op zijn hoofd komt ja. is levensgevaarlijk. Dus die kun je rustig vrij laten staan. Nou, dat deed AZ keurig. En de bal ging in de verre hoek buiten het bereik van Esteban... En zo staat Twente al heel vroeg in de wedstrijd op een 1-0-voorsprong. Nu, na bijna 20 minuten, in de thuiswedstrijd tegen AZ. Overigens de vijfde club die de volle winst haalde het eerste weekend Ajax. Straks om kwart voor acht is er Vitesse VVV. Twee clubs die vorige week allebei met 0-0 gelijk speelden. En de andere wedstrijd om kwart voor acht is PSV tegen RKC. Langs de lijn is het tot 11 uur vanavond met sport en ook muziek.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 Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house in the middle of our street. I tell you that you go to. In the, the middle, of middle of our. Father gets up late for work. Mother has to on his shirt, then she sends the kids to school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 Our House van Madness was dat. Er was vorig seizoen maar één ploeg die won in Twente in Enschede. En dat was AZ, pas tegen me. Ja, en uh, dat deed AZ in Alkmaar ook trouwens. Er was geen ploeg sowieso die twee keer van Twente wist te winnen. AZ deed dat wel. Twee keer toen werd Douglas naar de kant gestuurd. Twee keer was de scheidsrechter Bossen. Dus als de KVB gevoel voor humor had gehad, hadden ze Ruud Bos op deze wedstrijd gezet. Maar het is Pieter Vink geworden. Twente staat op 1-0 voor in deze wedstrijd tegen AZ. Al de goal eh, al na drie minuten gemaakt door Janko. De vrije schop binnengekopt. Vrij makkelijk omdat hij dus eigenlijk niet werd aangepakt door de verdedigers van AZ. AZ had eh, een minuut of tien geleden overigens op 1-1 moeten komen toen Benschop... na een uitbraak van de Alkmaarders, waar ze met z'n drieën bij betrokken waren... op dat doel van Michailov afstormde. Benschop kreeg de bal ontdeed zich nog wel van de laatste twente verdediger... maar kwam vervolgens oog in oog te staan met, met Michailov. En dan nou weten we inmiddels dat Michailov een uitstekende keeper is. Die blijft heel lang wachten, heel lang staan, gaat niet naar de grond, gaat niet gokken. En pas op het allerlaatste moment, als de spits een keer wat moet doen... zegt Michailov, hé, hey, dan kom ik ook in actie. En is er dus een reactie van de keeper die voldoende is... om de poging van Benschop van heel dichtbij, meter of 7, onschadelijk te maken... Dat was de echte, de grote kans voor AZ om meteen weer op gelijke hoogte te komen. Voor de overige is de wedstrijd redelijk in balans. Heeft het nu de bal via Berghuis. Die dus speelt met Ola John. Rechts en links voorin rondom Janko. Omdat Ruiz dus op de bank zit. Te laat terug van zijn interland met Costa Rica. Niet de laatste training meegemaakt. En dan kan je Ruiz heten of Snijder of van mij pad. Cristiano Ronaldo als de trainer Co-Adriaanse is, dan speel je dus niet. En dan zit je op de bank, omdat je gewoon bij de laatste training moet zijn. Uitzonderingen worden er niet gemaakt. Hij komt natuurlijk gegarandeerd straks nog in het veld, maar niet vanaf het begin. Wisserov aan de bal. Opening gevonden bij Luc de Jong. Aan de rechterkant is Cornelissen nu mee. Die ziet dat hij de bal krijgt en dat er nu twee mensen van Twente voor het doel staan. Hij probeert de bal te verleggen naar de buitenkant, naar Berghuis. Maar Berghuis wordt van de bal gezet door geven. Het is ook wat wennen bij AZ natuurlijk achterin. Want Viergever en Reinen zijn nu de twee centrale verdedigers. Moreno natuurlijk weg. Mooi Sander naar zijn twee gele kaarten tegen PSV geschorst. Dat was het vertrouwde beeld bij de Alkmaarders achterin. En nu dus de jonge Etienne Reinen van Zwolle overgekomen. Afgelopen winterstop overigens al. Maar hij speelde nog niet. Dit is zijn officiële debuut. En die wachten nu een ingooi van Trent af. Die bal komt van Cornelius. Hij komt ver. Wordt doorgekomen door Janko. Dan moet Esteban optreden. Dat doet hij twee stapjes naar de bal toe. En dan kan hij hem eenvoudig pakken. Hij staat met zijn rug, de keeper van AZ, tegen de veelbesproken tribune aan. Waar dus zeg maar op de eerste ring wel gewoon mensen zitten. Op de tweede ring, dat is leeg. Daar hangen spandoeken. Er is vooraf, dat hoorden we zo even in het NOS nieuws natuurlijk al, een minuut stilte geweest. Ter nagedachtenis is aan die twee jongens, Dave Nijkamp en Peter Burgers, die hier een maand geleden toen dat dak instorten om het leven kwamen. Twente speelt ook om die reden terecht. Met rouwbanden. En bij de goal van Janko ging de rouwband meteen af. Werd er een zoen opgegeven en keek de Oostenrijker naar boven. Ook als eerbetoon aan deze twee overleden jongens. AZ met een uh, trap naar voren nu. Die zou dan in de buurt moeten komen van Benschop. Maar die kan daar onmogelijk bij komen. Het bal wordt opgepikt door de doelman Michailov. En die rolt weer uit. Hij doet het na 26 minuten. Precies Twente door een hele vroege goal van Mark Janko. Op voorsprong in deze wedstrijd tegen AZ. No dancing today. Don't feel like dancing, dancing. feel like dancing, dancing. can tell when feel like dancing, dancing. I've been high and down The sister sisters met. I don't feel like dancing. Vanaf verder met het buitenlands voetbal. In Duitsland de tweede speelronde. Hoffenheim versloeg Borussia Dortmund met 1-0. Walsburg verloor van Bayern München 0-1. Het doelpunt viel pas in blessure tijd en was van Gustavo. Schalke 04 won nu wel. 5-1 van Köln met drie goals van Huntelaar. HSV Hertha 2-2. Freiburg Mainz 1-2. En Nuremberg tegen Hannover 96-1-2. Op het ogenblik zijn Mainz en Hannover de enige twee clubs met zes punten... uit tweede duels de volle winst dus. Dan in Engeland, daar werd voor het eerst gevoetbald... Liverpool Sunderland 1-1 met een gemiste strafschop van Suarez. Blackburn Rovers Wolverhampton 1-2. Queen's Park Rangers kwam dik tekort tegen Bolton Wonders 0-4. Wigan Athletic Norwich City 1-1. Uh, Fulham tegen Aston Villa 0-0. En Tottenham Hotspur tegen Everton. U weet het, die wedstrijd ging niet door... vanwege de onrustige situatie in Londen. Pas tegengeleg, kijkt naar Twente AZ. Nog steeds 1-0. Ja, dat is het uh, nog altijd. Een half uur op de klok. AZ komt nu wel met Koetmoensen aan de bal. Die dribbelt van de rechterkant naar binnen. Wordt daar uiteindelijk van de bal gezet. Maar krijgt steun van Bert Holmen. Die gaat schieten van grote afstand. Zo, beste knal. En een aardige redding ook van Michailov. Voor het eerst eigenlijk na dat moment wat ik zo even beschreven En die behoorlijke kans voor Benschop. Het moment dat AZ aan de bel trekt en zegt... Uh, Hallo, we zijn er nog. De ploeg dreigde even een beetje onder druk te komen van Twente zelfs in de afgelopen minuten. Zonder dat dat nou echt kans kansen opleverde. Maar deze uitbraak mocht er zijn. En het schot van Holmen dus ook. Het levert AZ een hoekschop op na ruim 30 minuten. En dus opnieuw een kans om daar gevaarlijk te worden. Michailov probeert de poppetjes op de juiste plaatsen te zetten. Willem Jansen wijst nog wat. Heel Twente nu alle spelers in het eigen strafschopgebied Als de hoekschop komt, keeper blijft staan. Doet hij daar verstandig aan? Ja, want de bal wordt weggekopt. En dan voor de voeten van Douglas. Die een uitbraak inluidt van Twente nu. Want Ola John krijgt de bal. Douglas zelf nu als een soort extra spits mee. Maar Ola John in volle galop komt nu vanaf de rechterkant. Zijn voorzet is dan zwak en wordt eigenlijk makkelijk door viergever... het strafschopgebied van AZ weer uitgewerkt. Dat was een uitbraak waarvoor Twente wat meer in had gezeten. Nu aan de andere kant wil AZ hetzelfde doen. Daar waar Twente eigenlijk met het hele elftal... ...opschuift op die Alkmaarse helft. Denk Palsen als hij de bal heeft meteen diep openen op Holmen. Maar diep openen en te diep openen, daar zit nogal een verschil tussen. Het was te diep en de bal rolt door in de voeten van Michailov. En zo trent de bal weer terug. Maar was er dus een uh, boelopwinning zo in minuut 31 van deze wedstrijd. Tindalli met de paas naar het centrum, naar Wisgerhof. Die kijkt en kijkt en ziet dat zijn uh, maatje daar centraal achterin, Douglas... die natuurlijk de afgelopen weken in die eerste wedstrijd tegen NAC was geschorst, weer terug is. En niet alleen dat, aanspeelbaar ook. Dan gaat de bal naar Jansen, die laat zich wel heel eenvoudig nu door Brett Holme van de bal zetten. Maar het uitverdedigen van AZ is opnieuw niet goed. Misverstand op het middenveld tussen nota bene twee oud-Spartanen, Viergever en Valkenburg. En uiteindelijk heeft Twente dan de bal weer terug. En met de naam Valkenburg is er eentje genoemd die hier als iedereen fit zou zijn geweest... vermoedelijk niet zou hebben gestaan. Want Maarten Martens, normaal gesproken de man die in de rug staat van de spits bij AZ, is niet fit. Hij is uh, geblesseerd aan zijn enkel, zit ook niet op de bank. En dat betekent dat Valkenburg in de rug gesteund door Wernblom en Elm nu het middenveld van AZ bevolkt. AZ aan de bal via Elm, via Holmen en opnieuw Elm. En dan een diepe bal op de goed doorgelopen Paulsen. die dan heel knullig de bal niet onder controle krijgt. Daar hadden mogelijkheden gelegen als de Deen de bal daar halverwege de Twentse helft in de loop had kunnen meenemen. Hij was even weg bij zijn bewakers, maar het loopt uiteindelijk op voor AZ op niets uit. En zo mag Twente weer gaan bouwen. Het regent, dat mag duidelijk zijn, geen kansen in de goalsvesten. Het schot van Holmen hebben we gezien. De kans van Benschop en de goal van Janko. Daarmee is de koek eigenlijk op. Terwijl Twente nu wel komt en Brahma van afstand wel schiet. Maar dan is er al gefloten. De bal gaat er zelfs in. Dat gebeurt Brahma niet zo vaak trouwens. Maar als er al gefloten is, heeft dat niet zoveel zin. En er is gefloten omdat Luc de Jong zijn tegenstander heeft weggeduwd. En we gaan dus gewoon verder met een... Vrije schop voor AZ en de stand nog altijd 1-0 in het voordeel van Twente.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 Open. Twente heeft een moeilijke start. Eerst PSV thuis en dan Twente uit. was Tichter. Ja, AZ bedoel je. Ja Dat is uh, ah, inderdaad pittig. Ja, ze staan ook nu met 1-0 achter, hoewel dat inmiddels 1-1 had moeten zijn. Want Benschop kreeg opnieuw een grote kans. En Elm nu het strafschopgebied binnen. Dan wil hij een voorzet geven en wordt dat uh, geblokt door Cornelis. En levert dat opnieuw een Alkmaarse hoekschop op. Maar AZ wordt wat sterker. Het combineert fris van de leven. Dat hebben we natuurlijk ook in de Europacup-wedstrijden al gezien. Dat AZ echt makkelijk en mooi voetbal kan spelen bij Vlagen. Maar benschop, die dus al een kans kreeg na een kwartier, kreeg zo even opnieuw een grote kans. Met een prachtige paas werkelijk weggestuurd. Maar hij schoof de bal uiteindelijk voorlangs. Kijken hoe deze hoekschop afloopt. Bij de tweede paal Reinen wil wel trappen. Maar daar zit nog net het hoofd van Wisselhoff tussen om de bal weg te koppen. Ten koste van opnieuw een hoekschop voor de Alkmaar. Dus die dus gevaarlijker, dreigender en wat sterker worden in die laatste... 7, 8 minuten van de eerste helft. Twente dus op voorsprong door die goal van Janko. Die maakte hij al na 3 minuten. Twente is eigenlijk daarna niet meer gevaarlijk geweest. Of het moet een keer een schot van afstand zijn geweest. En Gudmundsson die aan de rechterkant bij AZ voorin speelt. Natuurlijk, Benschop in de spits. Boymans geblesseerd, altijd door nog niet fit om 90 minuten te voetballen. Zo ziet het er dan bij AZ voorin uit. Die ijslander die wel gebleven is, mag dan nu de hoekschop gaan nemen. De hand omhoog. Daar komt de bal. Douglas wil koppel. gaat er onderdoor. van de afstand Elm wil de bal vanaf 20 meter nadat hij eerst door Twente wordt uitverdedigd. Op zijn slof nemen. Nou, dat doet hij ook wel. Maar raakt de bal zo ongelukkig dat die bal huishoog over het doel van Michailov verdwijnt. Maar het is voor de zoveelste keer een teken aan de wand. Dat als het al ...dreigend lijkt. En als er al iets gebeurt... ...en als je al denkt, we gaan op het puntje van de stoel zitten... ...dat je dan naar links moet kijken op de radio... ...en niet naar rechts. Want daar, waar Michailov het doel verdedigt... ...is het drukker dan aan de andere kant. Overtrain ik je nu op het middenveld. Gemaakt door AZ. Vrijschop Twente. Jansen gokt... En gokt verkeerd. Namelijk hoopt dat Ola John het gat in duidt in de rug van verdediger Marcellus. Dat doet Ola John niet. De bal gaat er wel naartoe en dan oogt dat erg knullig. En neemt AZ over via de rechterkant achterin dus. Marcellus met een paas naar voren. Die moet dan worden verlengd door Gutmundsen. Lukt dat? Nou ja, wel. Maar dan rolt die bal over de zijlijn buiten het bereik van Benschop. En mag Twente via Tindalli. Een ingooi gaan nemen. Niemand in beweging. Niemand die naar de bal toekomt. Nu wel de Jong. En dan moet die bal met een boogje die richting op. Nou, dat lukt eigenlijk maar half. Dan zit Reinende met het hoofd tussen. Die kopt twee keer de bal omhoog. Mag dan ook nog de bal rustig met zijn voeten controleren. Omdat er van Twente niemand om de strobreedte in de weg legt. En dan kan de paas komen naar Elm in de middencirkel. Elm tussen twee mensen in. Draait even weg. En kan de bal dan alleen maar terug inleveren bij Rijnen. Die nu twee, drie meter over de middellijn ook loopt. En dan probeert om Valkenburg aan te spelen. Valkenburg onder druk kan de bal alleen maar terugkaatsen. Weer op de eigen helft. En dan is AZ weer terug bij af. Via 4 geven, die nu wel fel op de huid wordt gezeten door Janko. Goeie combinatie. Az, makkelijk, mooi. Holmen geeft de bal mee aan Valkenburg. Die moet schieten, maar die wacht en die wacht en die wacht en die schiet dan toch. En dan wordt het schot geblokt door Douglas. En dan is het uitverdelingen. Want Twente bijzonder moeizaam. Maar het loopt het voor de Enschedeers voor de zoveelste keer goed af, omdat ook Cornelissen zich daarmee bemoeit. En de bal uiteindelijk wegtrapt. En dan gokt Twente maar op de counter. Maar die komt nu niet, omdat Berghuis wel zoekt naar Luc de Jong. Maar de paas die hij uiteindelijk verstuurt voor Luc de Jong niet te belopen is. Vanaf de rechterkant van het veld helemaal diep de linkerkant in. Maar daar rolt de bal dan over de zijlijn. AZ gevaarlijker, AZ dreigender. Maar Twente nog altijd op voorsprong. We zitten in de 40ste minuut van de wedstrijd. Het is 1-0 in Enschede. Incognito, met don't you worry about a thing. Hoe is het met de richtlijnen van de scheidsrechters vanavond, Basti? Oh, dan heb je iets gezien wat ik even niet gezien heb. Braba, nee, ik ik heb niks je, gezien. denk ik. Nee, ik heb niks. Gezien. Ik wel gewoon weten hoe het of, of het allemaal uh, Oh ja, uh, nee, nee. Gaat. nou deze wedstrijd verloopt tot dus verder wel redelijk uh, netjes, heb ik te indruk. Um minuutje nog tot de rust. Ja, ik zeg dat met nadruk omdat ik een monitor heb waar het behoorlijk zwart is af en toe. Dus ontga, ontga je nog wel eens wat details in de herhaling. Um, nee, nou ja, ik heb de indruk dat dit nog wel redelijk soepeltjes verloopt. Brahma ging er net wel tot twee keer toe eigenlijk in korte tijd wel vrij fors in. Die heeft ook bij de scheidsrechter mocht hij even op gesprek komen. Pieter Vink is dat vanavond. En heeft Brahma nu wel te verstaan gegeven dat hij zich een beetje moet gaan gedragen. Valkenburg is inmiddels weg voor AZ. Twente staat met 1-0 voor in de laatste halve minuut van de eerste helft. Officiële speeltijd. De diepe bal komt ook. Die wordt door Twente weggekopt. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Brahma. Die probeert uit te verdedigen, maar die gaat dan over de knie bij Wernbloem. Dat levert dan Twente een vrij schop op. Twente kreeg nog een paar minuten geleden... Nou ja, laten we zeggen half kansje. Het was niet eens echt een kans. Een voorzet vanaf de rechterkant van Berghuis. Wordt in het uh, strafschopgebied van AZ wel of niet half verlengd door De Jong. Dan komt die bal eigenlijk bij Rijnen terecht, de verdediger van AZ. En op een of andere gekke manier krijgt Mark Janko nog de buitenkant van zijn schoen tegen de bal. Terwijl hij achter Rijnen staat... En de bal heeft zo weinig vaart dat hij niet echt gevaarlijk in de buurt van dat doel komt van AZ. Maar het zijn van die dingen dat je denkt, oh ja, dat is Janko. Het is geen kans, maar hij kan er voor hetzelfde geld met een beetje meer geluk nog in ook. Extra tijd hoor je op de achtergrond, één minuut. Twente valt nog eens aan met Cornedus er vanaf de rechterkant. Er wordt er gewezen, het strafgebied. de bal komt, Janko de lucht in, keeper de lucht in. En wie wint? De keeper. Esteban, omdat hij zijn handen mag gebruiken en Janko... Bovendien eigenlijk net een beetje te laat van de grond kwam. Nou gaat Esterman snel trappen en de hoop dat Benschop wordt gelanceerd. Maar daar zit Douglas met het hoofd uitstekend tussen. Benschop zegt: hey, scheids, overtreding. Nee, zegt Fink. En dan kan Twente weer overnemen via Cornelissen, via Brahma. En opnieuw gaat de bal dan terug naar Wisselhof. Dan loopt Holman wel op door, maar dat lijkt me onbegonnen werk. De extra tijd inmiddels uh, bijna verstreken, nog 10 seconden. En dan zal Twente de kleedkamer kunnen opzoeken met een 1-0 voorsprong. Of wordt het nog mooier, want de Jong krijgt plotseling de bal op een paasje van Brama. Dat had de verdediging van AZ even niet goed in de smissen. Maar het loopt goed af. Het is meteen rust ook. Eén echte kans voor Twente. Dat was er één na drie minuten. Die werd door Janko verzilverd. Daarna kreeg AZ er 2-3. Toch in ieder geval behoorlijke mogelijkheden. Maar gingen ze er allemaal niet in. Of omdat Benschop zijn naast schoot, of omdat Michailov keurig redde. En zo gaan we in Enschede rusten met Twente op voorsprong tegen AZ 1-0.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 Hold on tight van De Dijk en Solomon Burke. Als ik naar de stand kijk, dan zie ik iets dat niet veel voorgekomen is de laatste jaren. 16e PSV, derde van onderen. En daarboven op de achtste plaats staat RKC. Het verschil is weliswaar maar één punt, want RKC heeft er maar één. Maar ja, het is toch wel opvallend: RKC boven PSV, Philip Koken. En dus wordt het moeilijk vanavond voor PSV. Ja, dat zou je zomaar denken. Nou ja, die stand dat geeft misschien hoogstens nu de, de gemoedsrust weer. ...waar beide clubs mee te kansen hebben. Ja, PSV dat moet hier vanavond in Eindhoven toch vooral zien af te rekenen met een zeer onrustige week na de nederlaag bij AZ. Eh, iedere dag bijna in de afgelopen week moest Fred Rutte of de algemeen directeur Timmy Sanders wel eens een binnenbrandje gaan blussen. Of misschien zelfs Marcel Brand, een technisch manager. Ja, de, de speculaties over uh, uh, wie gaan er weg en wie komen er en wie blijven er. Ja, dat zal nog wel een tijdje doorgaan. Ook de huidige opstelling waarmee Fred Rutte zo dadelijk gaat aantreden tegen RKT. Dat geeft ook wel weer de nodige vraagtrekend. Want, camera, er zijn twee wijzigingen. Bauma en Pieters die staan nu weer in de verdediging. Ten koste van Tamata en uh, Orlando Engelaar. Nou, Bauma heeft onmiddellijk gezegd, nou ja, dan wil ik wel weg als ik uh, op de bank blijf te zitten. Als dit mijn voorland is. Nou, uh, Pieters... Die is zo goed als rond naar verluidt met Newcastle. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij vanavond zijn laatste wedstrijd speelt. En dat hij voor ruim 7 miljoen wordt getransfereerd naar Newcastle. En dat dat morgen al rond zou komen. Die geruchten zijn sterk aanwezig. Ja en van Orlando Engelaar horen wij. Krijgen we een officiële verklaring dat hij ziek is. Nou het zou kunnen. Er zijn veel mensen die hem gisteren hebben zien trainen. En toen maakte hij een uiterst fit indruk. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij vannacht ineens ziek is geworden. Maar Orlando Engelaar wordt weer zeer nadrukkelijk gelinkt aan Middlesbrough. Nou, en dan was er gisteren nog de algemeen directeur, Sanders, die in de krant, in een aantal kranten zelfs, in Spitsen, in het Uitdobers Dagblad roept van de PSV hoeft, wat mij betreft, dit jaar nog geen kampioen te worden. Dat is geen noodzaak. Maar ja, dat moet, uh, Fred Rutte moest eerst dan die tekst precies tot zich nemen. Die moest dan een standpunt in gaan nemen. En nou ja, hoe gaat dat dan? Dan gaan die twee uh, achter de schermen om de tafel zitten proberen in de nuances elkaar toch te raken en zo is er weer een binnenbrandje geblust. Maar dat maakt allemaal een weinig consistente indruk bij PSV. Wat denk jij erover, Ronald? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb, uh, omdat ik in die buurt woonde, uh, het Eindhoven's Dagblad gezien. En uh, ja, de stukken daarover en ook de, de ingezonden stukken van, uh, uh, van lezers van die krant... die zeggen, uh, het moet echt een andere kant op. Nieuwe trainers, nieuwe spelers, ze willen van alles. Maar ja, dan moet je wel geld hebben natuurlijk. Dat komt misschien nu, nu de mensen verkocht worden. Ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. met en, en, De Rijk is dan wel een aankoop gedaan van eh, vanuit 3 kwart miljoen. Ja, als ze daar inderdaad ruim 7 miljoen weer terug krijgen voor Pieters, dan hebben ze het financieel verdomd aardig gedaan. Maar ja, eh, heb je daarmee een goed elftal, hè? zolang je nog spelers hebt als wonen die maar blijven roepen en drukken tegen de, tegen de clubleiding van ja, jullie moeten meer spelers aankopen, ja, dan blijft het ook niet echt rustig. Maar ja, aan de andere kant moet je ook wel zeggen... Uh, ja, Rutte zit hier al een tijdje, die zit hier al een aantal jaren. Ja, en die heeft ook wel een aantal onrustige periodes meegemaakt. En overleeft bovendien. Dus uh, dat is toch wel een overleven. Daar moet je toch ook weer ja, respect voor hebben. Ja, uh, ja ga door. Nou, ik, ik, wou, ik wou nog één ding daarover kwijt. En dat is dat... Uh, ja, hij heeft wel de afgelopen dagen tot z'n toe bijna geroepen van laten we het nou in godsnaam over voetbal hebben. En niet over, zoals hij had, die rond- en bijzaken. Ja, een, een transfer is voor hem wel een rondzaak of een bijzaak. Maar dat ja, het maakt toch een essentieel deel uit van het voetbal. En daar heeft hij toch ook mee te maken als, uh, als, als trainercoach van dit elftal. Ja, RKC is wat dat betreft natuurlijk een dankbare tegenstander vanavond. Want ja, normaal gesproken moet je daarvan winnen. RKC won één van de twintig keer. Uh, dat was in 1993 in, uh, in Eindhoven. Toen speelde Brands overigens nog in het elftal van RKC. Uh, dus dat is dan wel lekker dat je die als eerste thuiswedstrijd hebt. Ja, normaal gesproken is dat heel erg lekker. En dan krijg je met RKC natuurlijk wel een team dat zich... Ja, in de eerste 20, 30 minuten natuurlijk alleen maar gaan concentreren op verdedigen. Die houden die linies heel kort op elkaar. Het is wel een breder veld hier, dat zei de trainer vooraf voor ubrood een breder veld dan in Waalwijk. Dus dat, het zal iets moeilijker worden om, om, om PSV het spelen onmogelijk te maken. Maar dat gaan ze natuurlijk wel proberen. En bovendien, ja, ze hebben een heel goed gevoel overgehouden vorige week van de wedstrijd tegen Heracles. Toen ze toch wat spel hebben gemaakt. En dat is ook wel opvallend. Ruud Brood, die trainer, ja, die loopt hier rond in die catacombe. En die heeft voor iedereen een goed praatje rond. Die heeft een smile van oor tot oor. En dat is toch heel anders dan je nu kan zeggen van Fred Rutte. Ja, nog verrassingen in de opstelling van de RKC? Hè? Totaal niet. Er is ook helemaal gereden toe. Hij start met dezelfde elf mensen als vorige week. Opvallend is natuurlijk wel dat in de goal staat Jeroen Zoet. Die uh, wordt gehuurd van PSV. Die ziet men hier in Eindhoven ook als de opvolger van Andreas Isaacson op termijn. Meestal maar 20 jaar. En moet het nog een beetje gaan waarmaken. Maar die staat nu dus eindelijk in de Eredivisie in het stadion. Waar hij toch uh, de komende jaren ook wel gaat spelen. Maar dan in het andere doel. We gaan het zien straks, uh, Filip. wat ramel was dat. En we gaan praten met even ten Napel over Vitesse, VVV. Twee ploegen die vorige week niet tot scoren kwamen en ook allebei 0-0 speelden. En ja, dan Vitesse 0-0 tegen ADO Den Haag lijkt me toch minder dan VVV 0-0 tegen FC Utrecht even. Hetzelfde resultaat uiteindelijk, overigens in de lokale DJ Chesto. Die zorgt voor een kapaal in de Gelre Dome. Waar het, uh, ja, waar het toch eigenlijk niet echt sfeervol is. De, de tribunes zijn half leven, half vol. Dat is maar net uh, hoe je het uh, wilt beschrijven. Dat valt mij tegen, want ja, die testen onder leiding van John van de Ronde met Dat noem ik dan toch de nieuwe verlosser. Hier bij Vitesse de even, even, We, we ja. proberen het zo nog een keer. Want, want uh, je komt echt niet boven DJ, uh, hoe die ook heet, maar uit hoor. Nou, dan zet ik mijn andere microfoon. Oh, ik die uit, is toch? beter. Die is ja, beter. Ja. Nee, goed, ik, ik bedoel, bij radio zorg je voor geluid. Dan gaat de tweede microfoon eh, dicht. <laughs> ik was uh, bezig met het verhaal van Van der Brom te vertellen. Hier de, de nieuwe trainer-coach, de opvolger van Ferrer. En onder Van der Brom zal het allemaal beter worden. Nou, dat gaan we dus vanavond onder meer bekijken. Bij de eerste training onder zijn leiding waren 4000 mensen. En daarom valt het mij zo tegen dat de belangstelling matig is te noemen. Vitesse dus. Van der Brom, overigens die uh, als speler van Vitesse tegen VVV in 1992. Twee keer scoorde, toen werd het 6-1. Dat verwacht ik vanavond niet. Eigenlijk dezelfde opstelling met Vitesse. Met die verstanden dat Room, de keeper die vorige week geblesseerd uitviel, nog steeds geblesseerd is. En weer wordt vervangen door Marco Merits. De man uit Tallinn, Piet Veldhuizen, nog altijd niet speelgerechtigd. En verder de bekende namen met de Wilfried Boni, de sterke spit voorin. En Nicky Hos. Die zijn 200ste wedstrijd in de Eredivisie speelt. Die dus ook terug is na een avontuur op Cyprus. VVV Venlo. Ja, wat moet ik daarvan zeggen. Uh, allerlei namen worden daar ook genoemd. Nieuwe spelers. Moussa is er niet bij. de For is er niet bij. Twee jonge Nigerianen. Gentenaar nog altijd in het doel. Zou eventueel misschien wel naar Ajax verkassen. Maar misschien wordt het ook wel Gentenaar. Ja, voor de rest gaan we eens op Andrea Meijen. Een Italiaan die vorige week indruk maakte. Door in de derde minuut al een tegenstander zo ongeveer over de tribunes heen te schoppen. Op zijn Italiaanse zijn interiaans. Goed, we gaan zo dadelijk beginnen. De gladiatoren, de voetballers zijn al het veld op en scheidsrechter over één minuut blaast hij af is Tom van Hé, hey, En voor de akoestiek en de regen hebben ze het dak dicht? Ik, uh, nee, het dak is open. Ik zal uh, mijn tweede microfoon weer even een beetje aanzetten, Ronald, <laughs> zodat we toch wat geluid hebben, want radio is ook geluid. Ja, geneen. nee, dat, dat moet nou, ook, ja. Daar gaan we een beetje mee draaien. En als het te hard is, zeggen jullie het maar. Oké. Okay. Nee hoor, het gaat goed zo. Goed zo. Hey, Mr. Know It All. Hey, you missed know it all. Hey, you Mister master plan. You promised long ago. Things will change. Hey, you Mister know it all. What's the plan? What's the plan? Hey, you Mr. know it all. Yeah, yeah, yeah, the state of the union, now you dress. The issue's now at hand. A story repeats itself, can send the way it ends. He set his goals to conquer all the planets and the stars. Sangy intention, leave an evil scar, a yummy star. harm in how. Mr. Know-it-all. psv RKC, Filip Koken. We zijn zo'n 2,5 minuten onderweg. PSV is geestdriftig begonnen aan deze wedstrijd. Om te proberen om die, die linies die zo kort op elkaar staan. Dus mooie trainers vakjargon. Om die nu al uit elkaar te gaan spelen. En met name Mertens is daar in een zeer opvallende rol mee bezig. Hij werd na 1,5 minuut al verschrikkelijk onderuit gehaald door de rechtsback Door Bandja. Dat levert een vrije trap op. Die Mertens zelf nam. En omhoog over de goal van Jeroen Zoet. De doelman van RKC. Eigendom van PSV-schoot. Ja, wat kan RKC nog meer doen? Het heeft voorin twee spitsen. Het speelt weer in die 4-4-2 opstelling. Met Meijers aan de linkerkant. Toch aan de rol van aanvallende middenvelder. En voorin dus Castellion. Die nu in balbezit is. En nu een vrije trap voorover naar een overtreding van Ojo. Castellion gehuurd van Ajax. Voorin samen met Ricky ten Voorde. Die weer gehuurd is van NEC. Het zijn twee jonge jongens die met dat... En met een niet geheel gelukte loopbaan bij hun oude club hierheen zijn gekomen. En ja, toch wel gretig zijn om er, om er iets van te maken. Die het gevoel hebben dat, ja, dat ze nu hun loopbaan een wending moeten geven. Die uh, niet meer om te keren is. Ja, die die, die uh, gooien meteen hun lichaam in de strijd. Ze ja, zijn niet altijd even handig in het gebruiken van hun lichaam. Dus, uh, maar nu is PSV een keer weg. En geeft Lens daar de voorzet En moet zoet ingrijpen. En dat doet hij. Net voordat Mertens bij de bal kan komen. En Jeroen Zoet raakt daarbij een tikkeltje geblesseerd. En dat ziet er behoorlijk uit. Zoet grijpt naar zijn hoofd. Mertens is schuldbewust. Hij verontschuldigt zich onmiddellijk. Maar ja, als een doelman zo gebond op de grond ligt en naar zijn hoofd grijpt... ...heeft hij weinig oog voor de zich verontschuldigende speler. Maar een knappe counter was dit van PSV in de vierde minuut van de wedstrijd. Waarmee het onmiddellijk gevaar stichtte. En RKC is gewaarschuwd. Maar ja, dat waren ze al. Vitesse VVV, even ten apel. Vitesse goed begonnen, nog, stand nog altijd 0-0, vijfde minuut wedstrijd... met een uh, geweldig uithaal van Wilfried Boni, de centrale spits. De man uit die voorkust, een uh, sterke jongen, dat zie je gewoon. Maar een prima redding van Dennis Gentenaar, de routinier. En het doel dan nu weer een kans voor Vitesse. En dat moet 1-0 worden, en dat is 1-0 door Marco van Kinkel. Een hele snelle opening, de eerste goal van Vitesse... Het nieuwe seizoen in de Gelderen Marco van Ginkel brengt vroeg in de wedstrijd zijn ploeg naar een vlotlopende aanval op de voorsprong. En dat is niet verdiend eigenlijk ook al. En DJ Chesto die knalt er inderdaad weer vrolijk op los met de muziek. Het is een doelpunt richting de tribune waar de meest fanatieke fans van Vitesse staan. En Marco van Ginkel is inderdaad de man die dit. Daar hoort hij hem nog een keer: Marco van Ginkel. Zo is het de speaker. Mooi hoor, die gewoon. Marco, ja goed, die wordt een <laughs> beetje spelen toch met het geluid. En dat betekent dat de VVW dus weer mag gaan aftrappen. En zo is Vitesse dus op voorsprong gekomen. En misschien wordt het wel weer zo'n hoge score. Zoals dus in 1992 toen Vitesse met 6-1 won van VVW. Met twee goals van John van der Bron. Vitesse met 1-0. Doelpunt van Ginkel. Heeft Twente eigenlijk nog andere spelers in Janko die kunnen scoren, Bas Dichting? Nou, het lijkt er niet op, want Twente heeft, terwijl de tweede helft hier net begonnen is, een enorme kans gehad. En toen dacht iedereen als Janco er had gestaan, want die had hem gegarandeerd ingekopt. Was het 2-0 geweest, maar nu stond Luc de Jong daar. Nou, die weet ook wel over het algemeen hoe dat moet, maar nu even niet. Voorzet was goed vanaf de linkerkant van John. En hij kon eigenlijk omdat Elm niet goed dekte, vrij makkelijk kop, maar hij kopte over. Grote kans. Twente heeft gewisseld in de rust. Ruiz, dus toch in de ploeg gekomen. Dat was eigenlijk al de verwachting. Berghuis naar de kant en nu een vrij schop voor Twente. Daar is Ruiz. Bal wordt weggestompt door de doelman. Wordt dan weer opgevangen door Willem Jansen. Zo blijft Twente de druk erop houden. En zou John nu vanaf de linkerkant de voorzet moeten geven. Dan moet eerst langs Marcelis. Lukt dat? Nou, nee. Maar hij heeft nog wel altijd de bal. Draait er dan met zijn rug naartoe. Wil dan nog een keer met een trucje er langs. Dat lukt niet en dan neemt AZ over. Maar is dat van korte duur? Want Willem Jansen let goed op. En heeft de bal voor Twente alweer herover. Twente opent beter in de tweede helft dan dat het eigenlijk afsloot in de eerste. Dit is wel ongelukkig omdat de bal die naar de buitenkant naar Douglas gaat. Douglas staat buitenspel. Dan heeft het AZ al een vrij schop op. Maar Twente is goed begonnen aan het tweede bedrijf. Het is hier behoorlijk gaan regenen in NGD trouwens. Het komt met bakken uit de lucht. Vijf minuten gespeeld in het tweede bedrijf. En uh, AZ met de bal met de diepe bal naar voren waar Benschop doorkomt. Kan Valkenburg daarbij? Nee, want die wordt de pas afgesneden door Brama. dan gaat de bal via Douglas terug naar Michailov. Of had het 1-0 in Enschede bij Twente AZ. De goal al van de derde minuut gemaakt door Janko. Heeft de RKC al wat anders laten zien dan verdedigen, Filip Koker? Ja, zeker. Dat is wel opvallend. We hebben nu zeg maar zeven minuten gevoetbald. De eerste drie minuten zette PSV-RKC eh, behoorlijk de duimschroef aan. Maar daarna... Ja, deed RKS eigenlijk hetzelfde. wat ze de vorige week in eigen huis ook tegen Herakles hebben laten zien. namelijk fris en frivol noemden we dat de Rollen. Ja, ja. frivol, ja. En fruitig hebben ze ook nog gespeeld. En uh, dat uh, proberen ze nu tegen PSV ook. En uh, ja, PSV uh, moet zich uh, sinds die derde minuut een beetje gaan toeleggen op uh, counters. Nou, is Mertens daar bijvoorbeeld uh, heel erg goed in. Dit is. Uh... De PSV die zich tot nu toe het meest heeft onderscheiden. Maar het belangrijkste nieuws is wel voor RKC dat Jeroen Zoet die even geblesseerd raakte aan zijn hoofd. Na een trapje van de Mertens. Overigens scheel onopzettelijk. Die is weer opgelapt en die staat weer gewoon te keepen. PSV tegen RKC, 7,5 minuten onderweg, 0-0. Even te napel dan, Vitesse VVV. Ja is goed, achtste minuut. 1-0 dus voor Vitesse door die snelle goal van Van Ginkel. En Vitesse dat kiest ook steeds de richting van het doel van Dennis Gentenaar. Het doel dus van VVV. Vitesse met achterin Cascia en Van der Struik. En met de twee goede jonge middenvelders van Ginkel en Prupper. Drost, de linker centrale verdediger kopt de bal nu weg. Nicky Hof speelt hem dan naar Butner. Butner die terug is van een schorsing, speelt linksachter, maar heeft een soort vrije rol. Omdat VVV eigenlijk maar met, met één spit speelt, met Wilschut centraal voorin. En Linssen komt dan om hem heen met veel middenvelders, met onder andere Maguire, met Cullen. Die nu de bal heeft. Cullen speelt hem dan naar, naar Wildschut, Wilschut terug naar Cullen. Cullen die glijdt dan uit. Wordt afgejaagd door Butner, Speelt hem terug naar Meeuwers. Dan weer naar de zijkant. Echt veel voorwaarts spel zit er bij de ploeg uit Venlo op dit moment niet in. Dat is natuurlijk ook de verdienste van Vitesse. Dat om trainer Staalman weer eens te gebruiken goed staat. Dan een overtreding van Nicky Hofs. Geconstateerd door Van Siegen. De scheidsrechter, en dat betekent dat VVV een meter of tien over de middellijn een vrije trap mag gaan nemen. Dat heeft het snel gedaan. Maguire gekomen. Van FC Utrecht. Waar hij het laatste jaar toch niet helemaal heeft gemaakt. En dus uitgeweken nu naar Noord-Limburg, naar de VVV. Maar dan is VVV de bal alweer kwijt. En kan uh, Vitesse beginnen aan een volgende aanval Met Jenner, die van de linkerkant afspeelt. Samen met Butner. Dus Butner speelt de bal dan uh, richting Boni. Maar daar is Gentenaar, die vangt hem. En zo blijft het na ruim negen minuten hier in de Gelderde Nog altijd 1-0 voor Vitesse, doelpunt van Ginkel. Het zijn wel twee topploegen natuurlijk. Ook van vorig seizoen, Twente en AZ-Bastiggelen. Wat geef je die wedstrijd tot nu toe? Als ambitiemenswaarde bedoel je? Ja, bijvoorbeeld? Nou, Juk vond de eerste helft niet heel denderend. Zesjes, zes en een 6,5 in het beste geval. En de tweede helft wordt wel waard aardig, maar ik heb de indruk dat dat vooral komt omdat Twente wat een hoger tempo hanteert, wat meer druk naar voren zet, ook wat meer naar voren wil. Duidelijk. AZ laat zich ook wat terugdringen. Misschien gokt het op een counter. Daar komt de mogelijkheid. Als Luc de Jong de bal, tenminste, kan achterhalen, maar die laat hem lopen. De paas vanaf het middenveld. Maar dat doet hij omdat hij weet dat die bal onderweg door een van de Alkmaares is aangeraakt. En dat betekent dat er een. Hoekschop gaat komen voor Twente. Dat gebeurt in minuut 54. 1-0 is de voorsprong voor Twente in deze wedstrijd. De goal al na drie minuten dit duel gemaakt door Janko. Uit de vrije schop. Totaal ongehinderd kon die binnenkoppen toe. En Twente dus nu misschien opnieuw in een gevaarlijk moment. De hoekschop gaat genomen worden door Ruiz. Gaat indraaiend komen vanaf de rechterkant. Nee, Hij neemt hem kort naar John. Die kaatst hem dan terug op Ruiz. Ruiz nu met een voorzet. Die bal komt met de tweede paal. Dan moet Douglas de lucht in. Douglas komt wel. En dan komt die bal in de handen van Esteban. De keeper van AZ die dan snel uitrolt in de hoop dat uh, nou ja, Benschot wordt aangespeeld en meteen als een stoomlocomotief vandoor kan aan de rechterkant. Hij kiest een combinatie met Wermloom, krijgt de bal dan terug en draait zich dan met ballen al weliswaar langs Tindalli. Maar is als hij opkijkt de bal toch kwijt, die is via Tindalli over de zijlijn gegaan zodat AZ genoegen moet nemen met een ingooi. En gooi mag het dan nemen, een meter of 5-6 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Die gooi is genomen door Marcellus. Naar Elm, teruggekaatst naar Marcellus. En dan gaat de bal naar 4 uh, geven. Die staat in de middencirkel. En die heeft dan gezien als het aan de rechterkant heel druk is, dat er dan, dan vermoedelijk wel wat ruimte komt. Aan de andere kant van het veld. Nou, dat blijkt. Paulsen. En Holmen spelen elkaar de bal toe. Paulsen is doorgelopen. Krijgt nu van Holmen de bal terug. Paulsen, een voorzet of toch naar binnen kappen. Hij wil eigenlijk binnendoor. Dan zou die bal terug moeten naar Holmen. Maar daar heeft Paulsen dan geen tijd meer voor. Omdat Ruiz keurig meegelopen is. En verdedigend ook zo'n mannetje staat. Het uitverdedigen van Twente op die manier makkelijk gemaakt. Omdat je dan ergens wel een mannetje overhoudt. Maar de peer naar voren van Wisselhof is dan ogenblikkelijk weer inleveren geblazen. En zo komt AZ opnieuw via de linkerkant. Vier geven. Met de bal aan de voet. Halverwege de Twente zelf. Nou ja, schieten kan hij. Dat weten we inmiddels. Dat doet hij nu niet. Hij geeft de bal aan Valkenburg. Valkenburg recht voor het doel nu ook Holmen te vinden. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Twente mag uitbreken en mag hopen op een kans als Ola John. Handig dat wel langs twee banden soleert. Maar eigenlijk in de breedte loopt. Dat levert dan weliswaar Twente er altijd de bal op. Maar AZ krijgt de kans zich te hergroeperen. Toch Ola John. Schietkans. Geboden door Janko. Rand van het strafhofgebied. Maar hij treuzelt. hij treuzelt. Laat het over aan Luc de Jong. Durft hij te schieten. Nou durven zal hij wel. Maar hij ziet de ruimte niet. Dan gaat de bal opnieuw breed naar de rechterkant. Daar is Cornelissen. En moet er van hem een voorzet komen. Die bal komt op het hoofd van niet de Jong. Wel van uh, Marcelis. En zo kan AZ dan uitverdedigen. En gaat de bal uiteindelijk voor de voeten komen van Wisserhof. Twente probeert het wel. 10 minuten na rust. Maar staat er altijd maar op 1-0. Hoewel de kansen weer stelt. Waren er toch ook zeker voor AZ. Twente leidt 1-0. Twee wedstrijden begonnen om kwart voor acht. Vitesse VVV daar is het 1-0. Een doelpunt van Van Ginkel. En PSV RKC daar is nog niet gescoord. 0-0 nog. En de late wedstrijd straks om kwart voor negen is Feyenoord tegen Roda. Tot zo na het Nationaal.